Ik haast een kleur, want ze kwam regelrecht naar... We'll mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 Dan hebben we hebben het natuurlijk over de zangeres zonder naam, oftewel Meri Servet P. U hoort er nu met in Santa Domingo. Was ik een uit een Eindeloze reis? Is het waar?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 Mammy, nu krijgt u geen rozen. Rozen van uw kleine man. Mammy, nu krijgt u geen rozen. Maar kleine Jan.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 Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Huh? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie, die heeft niet te laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Ten slotte kwam de kool correct en afgemeten zij straf hele stel ga in het zwijntje eten en schokkende de heiden door zonder compagnie in koor wie, wie wie wie wie wie wie wie heeft er suiker in derde soep gedaan wie heeft dat gedaan wie heeft dat gedaan de hele compagnie die heeft het deed te laten staan wie heeft er suiker in derde soep gedaan We'll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 Ik het zeemans Leven We're Eens aan meer, maar denk ik steeds aan jou. Mijn liefste meisje, waar ik zoveel van hou. Als wij weer gaan varen.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 Gib mij de Wodka Anuschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Gib mij de Wodka Anuschka en weiger gemein. dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Geef mij de Wodka Anushka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka, van weiger je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. Doch toen en jij zit mij op nood, want maar in die fles zit nog een hele bull. kun je het ooit bedenken? Mei te weigeren in te schenken, heb je dan berglekking gewuld? Geef mij de vodka aan Luschka en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Luska, man weigert je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan. Voel nog steeds de warmte van je lichaam. you go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 de nijtang de of de combinatietang Het daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen ja, Dan staat hij al te zagen, te kotteren en te boren De gaatjes in je oren nou, Als je maar kijkt, Als je maar kijkt, Is Willem weer een flik Hoi, hup, daar met de waterkomt dan De meidt dan wordt de combinatie. Daar is Willem met de waterkomt dan Want Willem is niet bang Zit er iemand in de dolles Roep Willem, hij kent alles. alles Want Willem weet van wanten Jij ja, vraagt het dan m'n klanten Als je maar kikt Als je maar kikt dus Willem die je flikt He? Daar is Willem met de waterkom De De van wordt de combinatie van. Daar is Willem met de waterkom van. Want Willem is niet van. Willem Willem, heb je dat al geleerd op de technische bivenschool, man? Mijn broer, dat is een prima vent. Dank je. Die van de zweep het klappen kent. Een goede wakker tot de met. En getrouwd tot in zijn bed. <tie> Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn dan En s'morgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer. Daar hey! hey! hey! hey! hey! is Willem met de, de dan De meid dan op de combinatie dan. Daar hey! is Willem met, met de dan hey! de Want, Want Willem is niet bang.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 Ridder in de Franse Légion d'Honneur. In 2005. En Radio 5 Nostalgie, œuvreprijs. Dat was uh, 2013. de theater heeft ze gestaan. In uh, theaterproducten uh, Eindeloos. Met Koen van Vrijberg de Koning. Ook Piaf heeft ze gedaan. Ging over natuurlijk Edith Piaf. Dan werd ze bekroond met de Johnny op Musical Award. En ook deze mee in het uh, theaterstuk Het Hemelbed. Met Jos Brink. En in 1985 dat was een bijzonder jaar. Daar ontvangt ze in haar eigen TV-show.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 De zingende familie uh, Broskowski. Met een wereld zonder jou en ook hoort u nog Lisbeth met zonder jou. Het zit erop, Zandvoort, Duitse Antwoord. Moet u weer een weekje wachten? Als u denkt: van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of heb een stukje gemist? Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week, dinsdag, vanaf 11 uur, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort.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 Als het gras twee koontjes hoog is, helaïn, helaon. Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Van schrik gaf ze een gil en keek soms zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent.